Michel Koenen met het NOS-journaal. De basisscholen en de kinderopvangcentra blijven voorlopig dicht. Het kabinet neemt het advies van het Outbreak Management Team over, zeggen ingewijden. In dat advies dat in handen is van de NOS zegt het OMT dat het weer openen van de scholen onverstandig zou zijn. Onder meer vanwege de besmettelijkere Britse coronavariant. De zorgen daarover zijn overigens niet zo groot dat ook de noodopvang dicht zou moeten. En morgen bespreken de meest betrokken ministers het advies in het Catshuis. In Afghanistan is verspreid over het land een reeks dodelijke aanslagen gepleegd. Daarbij kwamen vooral militairen en politiemensen om het leven. In de westelijke provincie Herat was gisteravond de bloedigste aanslag. Die werd gepleegd door twee Taliban-strijders die waren doorgedrongen tot een militaire basis. Ook in de hoofdstad Kabul en op andere plaatsen waren aanslagen. De reeks aanslagen komt op het moment dat de Taliban en de Afghaanse regering vredesoverleg voeren in Qatar. Elf verpleeghuizen en woonzorgcentra in het oosten van Groningen zitten sinds gisteravond 6 uur op slot vanwege een corona-uitbraak. Familie mag niet op bezoek komen en de bewoners die mogen een afdeling niet af. De volledige lockdown van de organisatie die geldt ruim een week. In totaal zijn ongeveer 50 bewoners en 30 medewerkers besmet. En in Engeland worden op verschillende plaatsen kathedralen gebruikt als priklocaties voor het vaccineren. Dat is onder meer het geval in Salisbury en Litchfield, iets ten noorden van Birmingham. En daar wordt een middeleeuwse kathedraal gebruikt. Vooral 80-plussers krijgen daar het AstraZeneca-vaccin. De Britse regering wil dat halverwege volgende maand de oudste en de meest kwetsbare mensen zijn ingeënt. Het weer nog, de sneeuw die trekt langzaam weg naar het oosten. Vrijwel overal valt 2 of 3 centimeter. Plaatselijk kan het glad zijn. Vannacht gaat het in de kustprovincies je. In het oosten is er ook morgenochtend nog kans op sneeuw en gladheid. Verder bewolkt en morgenmiddag overal temperaturen boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn.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 Wat ik zeggen moet, straks zijn wij niet meer samen. Dus kijk nog maar één keertje goed. Ik zal jou nooit meer vergeten. Nee, geen minuut van de dag. Ik heb voor jou uit liefde nog eventjes iets meegebracht. Op rode rozen vallen tranen. Ze zeggen jou dat ik moet gaan. Het is aan jou mijn liefdesprout, ze zeggen meer dan duizend woorden. Het is aan jou mijn liefdesprout. Schrijf me als ik straks thuis ben en zeg me hoe het met je gaat. Dan kijk ik naar jouw foto. Die dan heel dicht bij me staat. Ik zal steeds aan jou denken. Aan al die dagen met jou. Maar ik moet nu vertrekken. Tot ziens en misschien tot gaaf. Op rode rozen vallen tranen. Ze zeggen jou dat ik moet. Want ik moet jou nu echt verlaten, maar onze liefde blijft bestaan. Op rode rozen vallen tranen, al is dit afscheid niet voorgoed. Ze zeggen meer dan duizend woorden, het is aan jou mijn liefdesbroer Doet me pijn, maar eens zal ik voor altijd bij jou zijn. Op de rozen valen tranen, ze zeggen jou dat ik moet gaan. Het is aan jou, mijn liefdesbrood. Ze zeggen meer dan duizend woorden. Het is aan jou, mijn liefdesbrood. Ja, allemaal een hele goede avond. Ja, hier is hij weer in ondergetekende Fris, hij, vanaf de tolweg 10A. En uh, ja, dit was uh, Frans Bouwen en op rode rozen vallend tranen. En uh, ja, ik zou zeggen allemaal een uh, hele goede avond. Uh, eet smakelijk als je zit eten. Ik zou zeggen blijf erbij, want er zijn weer twee uurtjes. Entertainend voor jou en we gaan natuurlijk wat mensen bellen. Maar eerst eventjes, uh, ja, laat me shine van Kelly en Ruben. I'm <laughs> to the vein Zo de klank, hoor. Uh, heerlijk, zo uh, ja, in, dat, uh, in dat begin. Uh, ja, eigenlijk versie januari nog steeds. En uh, ja, hm, ja, we gaan even een engstalig plaatje draaien uit, uh, ja, uit de oude doos. Hasta mañana. Nou, voorlopig nog niet, hoor. Tot 8 uur het voor 106 106.9. 104.5 op de kabel en DAB Plus 6A. Oude doos van de jaren 70, uh, Abba met Hasta mañana, maar blijft er lekker bij, tot 8 uur entertainend voor jou. Mijn naam is Fred Heij, ik zou zeggen, zit je te eten? Uh, heel, de, ja, eet smakelijk. Uh. Brian, hoe is het met jou? Ja, heel goed, hoe is het met jullie? Ja, lekker. Brian Strikker, dames en heren. Ja, ja, ja. goedenavond. Ja, hele goede avond. Hé, hey, uh, ja, gisteravond werd het laat... Ja, ja, ja. ja heel laat. <laughs> nou, ik denk dat het vanavond later wordt, hoor, met de Vrienden van Amstel. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Ja, je hebt ook een, een ticket? Ja, ja is zeker. Ja, ik ja, ga ja, even bij ja. de buren. Ja. En uh, gaan we eventjes toch een. Uh, ja, normaliter ben ik er natuurlijk altijd bij. Vorig jaar uh, mocht ik zelfs even met Albert Hazen optreden ook tijdens de Vrienden van Amstel. Ja, ja, ja. Dus ja, dit zijn uh, ja, toch wel weer hele. Uh, hele gezellige dingetjes en dan moet je toch een beetje goed stellen, want het is allemaal al zo somber, hè? Ja, nou ja, inderdaad. <gulg> en nou ja, nu met de sneeuw, als ik naar buiten kijk, ja, ze zijn lekker sneeuwballengevechten Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja dus het, het heeft er voor ook wel weer iets. Het geeft een beetje alles in een beetje kleur, hè? Dus ja, ja, een beetje een wel, ja, ja, een beetje wel, ja. Het is, is zeker zo. Ja, ik woon aan het bos in Almere. Ja. En kijk zo nu, toevallig, kijk ik zo vanuit uh, het kantoortje naar buiten, ja, dan denk ja. ik, ja, dit is toch wel heel veel waard. Ja, het is, een, ja, ik, ik kom net, uh, net uit de houten natuurlijk, maar ja, ja het, is, het is gewoon een mooi gezicht. Het is prachtig, absoluut, absoluut. Het geeft een beetje gezelligheid. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. jammer dat het alleen niet, niet in december is, hè, maar goed. Ja, ja, ja, ja. Dan schuiven we de kerst volgend jaar. <laughs> <gewoon, laughs> Laten we de kerst opschuiven. Inderdaad, inderdaad. <laughs> Hé, hey, maar deze single is tot stand gekomen. Hoe, uh, jouw gedachte wie, wie ze, kwam er op het idee? Nou, het idee is eigenlijk ontstaan in 2019. Uh, toen kreeg ik een demo te horen. En dat was uh, ja, een opzet van Gisteravond Laat. Ja. En ik dacht, dit is een liedje wat ik heel graag wil maken. Wanneer ik dat uitbreng, dat wist ik nog niet. Dan denk ik, ja... Het ging allemaal voor de wind, het was heel veel gezelligheid, heel veel feest, heel veel partijen. Oké, okay, dus ja. hij lag al een tijdje op de plank, zeg maar. Jazeker. Ja, zeker. Okay. Ja, die hebben we geschreven. Ja. In een, uh, ja, ja dat eigenlijk samengesteld met in op, tijdens een schrijversdag. Ja, dat is nu uh, alweer zoveel geleden. Maar ja, toen, toen werd je geschreven en toen uiteindelijk kreeg de demo binnen. Toen dacht ik, ja, dit is een goed plaatje. Ja. En toen uh, hebben we hem toch ingezongen en uh, ja, eigenlijk op zijn allerlaatste moment uitgebracht. Ja, dit is eigenlijk wel een liedje om nu uit te brengen, omdat ja, mensen willen toch een beetje terug ja. naar wat er is geweest. Ja, natuurlijk, even, even wat gezelligheid, even wat anders en uh, ik bedoel, ja, als je die radio aanzet dan is het niks anders dan uh, het goudgele flesje met een citroentje erin. Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. En dat, uh, daar zijn we wel een beetje klaar mee. Ja toch? <laughs> ja, ja, niet met inderdaad. een flesje, maar... <laughs> nee, dat flesje zeker niet. Die gaat in als, uh, als een, als een als broodje zeg maar. Ja, ja, ja, ja. alleen, maar alleen nee, de, de, de, de naam die erop staat, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja en, Ik snap dat, dat iedereen een beetje ja, corona-moe is. Het is zeker zo, maar uh, je moet het zo zien... ...het realiseert ons misschien wel weer een beetje wat uh, het leven inhoudt. En, uh, ja en uh, we er heel gauw weer vanaf zijn. Ja, en, en inderdaad ook een klein beetje van uh, wat de vrijheid inhoudt. Nou, dat vooral. Toch? En uh, het is een soort reset. Maar aan de andere ja. kant, ik weet nog niet of we er ooit vanaf komen. Maar nee, ja. we zullen wel weer terug mogen en we weer lekker kunnen zingen... en mogen genieten van de dingen die we toen konden. Alleen op een andere manier. Ja, ja, ja. ja de, de Rutte die zei toen al, hè, die was op zoek naar de, de, de groepsimmuniteit. Hè, om ja. het maar zo te zeggen. En ik, eh, ik denk inderdaad, eh, denk ik dat met hem mee. Ja, nou, want ik, denk, ik, denk, ik denk niet dat we daar vanaf komen, niet, van het virus. We komen er nooit vanaf. Nee, dat maar, we dat we er mee dat, eh, maar dat we ermee kunnen leven. Maar dat we in ieder geval uh, op een gepaste manier ja. gewoon weer normaal kunnen doen. En, uh, ja, ja. Ach ja, we gaan het meemaken. Het is een, uh, een groot open boek. Zeg. Ja. Altijd. Ja. Geen open einde. Nee, dat zeker niet, nee, nee, nee. ik zal het pop aan zitten. zitten. Ja. en ik hoop dat het een heel, heel, heel gezellig tintje geeft, ja, ja, ja. en dat we weer helemaal van god los mogen, uh, uiteraard uh, Zo is normaal, het. Ja, toch? <laughs> maar dat ik uh, volgend jaar uh, bij de Vrienden van Amsterdam mag staan, met een pilsje in mijn hand, en dat we weer genieten van. Uh, Zo is het, het ja. En doen Ja, als artiest, want ik vind het eigenlijk ook wel een beetje leeg hier in een studio, uh, om, om ja. het eerlijk te zeggen, ja, want normaal heb ik altijd wel gasten, weet je wel, dus... Dat maakt het ook veel. het is gewoon zo direct. Ja, ja. En uh, wij zijn mensen die knuffelen. Wij ja. leven in de knuffelmaatschappij noemen we ja, het maar. Ja, ja. En dat zal wel een stuk minder worden. Onze kinderen zullen dat, althans mijn kinderen zullen dat heel anders uh, gaan zien. Zien en ervaren inderdaad. Ja, ja, ja, helaas, maar het is zoals het is. Ja, ja, ja. ja. We kunnen er niet anders. We kunnen er nee. niet omheen laten, we het zo zeggen. Nee, inderdaad, we kunnen er echt niet omheen. En dat is het ook. Hé, hey, maar uh, wat heb jij nog meer op de plank leggen? Of, uh, ga, ga, zijn er nog vooruitzichten? Laten we het zo zeggen. Ja, we blijven plannen. Uh, ik uh, heb gelukkig een goede, stabiele omgeving. Dus dat is altijd goed. Ja. En uh, ja, we blijven gewoon ook uh, muziek maken. En ook muziek uitbrengen. Uh, we gaan uh, volgende week vrijdag. Dus aanstaande, nou, aanstaande vrijdag. Gaan wij de studio weer in. En dan gaan wij een aantal home-sessies opnemen. Akoestische versies van de liedjes die ik al gemaakt heb. Oké, okay, leuk. Die komen ja. uh, rond februari. Zo tussen februari en maart. Er elke week, één van die liedjes komt dan uh, online en er komt een gezamenlijk verzameld EP, komt er dan op Spotify terecht. Ah, Oké, okay. uh, uh, ja. dat gaat uh, via YouTube gebeuren, neem ik aan hè? Dat gaat via YouTube, via Facebook, Instagram, ja. uh, okay. nou, ja, noem het op. Eigenlijk ja. alle social media poppen ja. gaan we het natuurlijk wel promoten. Ah, Oké. Okay. En in april komt er weer een nieuwe single uit. En, uh, ja, kijk, kijken, april, juni, in augustus nog één. En er komt er eentje nog, een halverwege november. Dus we blijven releasen. En de, komers, de liedjes zijn al gemaakt. Dus uh, ja, we zitten niet veel. en we blijven gewoon doorgaan. En ik hoop echt waar dat mijn concert, die afgelopen maart gepland stond, uh, door mag gaan, eind dit jaar. Maar we gaan het ja. allemaal meemaken. Ja, ja ik, ik, ik persoonlijk denk dat je dat, je dat uh, minimaal nog een maandje vooruit moet schuiven, denk ik. Ja, sowieso. Ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik ga ervan uit dat we volgend jaar februari uh, pas weer een beetje normaal kunnen doen. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, als we in ieder geval, kijk, als ik op de anderhalve meter het concert kan doen, dan is het voor mij haalbaar. Omdat ja. ik een hele grote zaal heb, die ik al beperkt heb gevuld. Dat is ideaal, Dus ja, dat, dat is voor mij dan wel haalbaar. Maar het liefst natuurlijk gewoon met z'n allen bovenop de stoelen en tafels, want dat is waarvoor je muziek maakt, dat mensen kunnen genieten. Oké, okay, jij bent overal zo wel te vinden. Op Instagram, Facebook. Ja, Instagram, Facebook. Uh, Twitter. Spotify. Twitter doe ik niet. Oké. Okay. Um, YouTube. En uiteraard op mijn website www.bryans.nl Nou, daar zaten we net op te wachten. Die site oh, moesten ja. we hebben. Ja. Ah, ja, voor alle updates. Want we zitten niet veel. En we hopen ja, dat we gewoon weer zo snel mogelijk weer wat kunnen doen. Want... Ja, je zal het wel merken. We missen het gewoon. We missen de markt, we missen de, ja, de gezelligheid. Ja. We missen ja. de cafeetjes en het lekkere eten in het restaurant. Ja, dat, ja. dat vooral. Ja. <laughs> hey, dat vooral. hey noem nog één keer je site. www.bryanspricker.nl Hé, hey, en ik zou zeggen... Ja, kondig hem zelf aan. Ga ik doen. Lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single... Gisteravond laat. Mag ik jou een heel goed weekend wensen van hetzelfde, hè. En dankjewel. Hey, dankjewel, hè. Oké, okay, hoi, hoi. Hoi, hoi. De wereld is nog diep in slaap. Moment dat jij mijn bed verlaat. Zachtjes loop je naar beneden. Waardoor de laatste trede kraakt. Ik ben nog half aan droom... Maar ondertussen ben jij al gevlogen. Mijn gedachte vult zich aan met twijfel: of je ooit nog terug zou komen. Nu zit ik hier, mijn hart gevuld met pijn. Hoe moet ik nu verder zonder jou hier aan mijn zij? Kon ik nu maar terug naar die ene avond toen ik jou tegenkwam? Zomaar even vlug Naar die mooie avond Vervuld met vuur en vlam Ik begrijp echt niet Wat mij bezielde Jou te laten gaan Kon ik nu maar terug Naar gisteravond laat Omdringd door duizend tranen Probeer ik mij door deze storm te varen Mijn hand gevuld met een fles om mijn hart een beetje pijn te sparen. Nu zit ik hier, mijn hart gevuld met pijn. I'm even through. En uh, gisteravond laat. En, uh, ja, we gaan lekker naar de volgende. En dat is Mario Eddy in Mi Corazon. Entertainment for you. Meer dan radio. ...van Mario Eddy en Mick Corazon. En we gaan lekker naar uh, Donnie van der Roest. En, maar dan alleen... ...wel met jou. Schrijf je naam hier in het zand... ...in gedachten zie ik jou. Sensueel voor maakt zo mooi... ...alsof je hier nu voor me staat. Uit het niets kom jij tevoorschijn. Is dit ons mooi? Vult een examen met jou. Bij mensen Entertainment voor YouTube. 106.9 104.5 op de Kabel. DHB Plus 6, 6 Plus moet ik Nee, nee. DHB plus 6A, zo is het, ja. En um, ja. En natuurlijk ook uh, de, de kabelkrant. Ja, digitaal kanaal 40. En we gaan verder met rolstandjes en kom maar toe. En als je denkt, waar, ja, waar luister je naar? Je zit net de radio aan. Mijn naam is Fred Hey en uh, het programma Entertelent for You. Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten. Ook kan dat niet. Die me kassé que el tiempo se nos va ya no lo pienses más vivamos el momento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 Lucía, yo me puse loco y vi te perdí, pero la lección te juro que aprendí. alles wat ik heb ik je geven. Si quiere la luna voy en si quiere venite y compra billete. Het maakt mij niet uit dat zijn, dat we wat van Een eh, want ik mee. Ik wacht hier mee. Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet. lekkere muziek hoor. Deze man heeft uh, al aardig vergeten uh, op zijn naam staan natuurlijk. Ro Sanchez en uh, ja, hier, dat allemaal hier met kom al toe vanaf de tolweg 10a. En um, ja, we gaan uh, eventjes terug in de tijd met uh, Cher en I found someone. Mm -hmm. Tot 8 uur, entertainers voor u. Blijf er lekker bij. Verzoek je aan een vraag, kan ook hoor. cfmartiesten.nl Once rang true Just like the love I thought I found in you Show you the feelings of you never.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 Echte smart lab. Niet maar van het hand en voor goed voorbij. Nou, dat is 106,9, 104,5 op de kabel. DAB plus 6A. En natuurlijk ook uh, ja, op internet. Kabelkrant digitaal, kanaal 40. En uh, ja, wil je nou meekijken in de studio, dan kan dat ook. Zfm-live.nl Dan kan je ook meekijken. En we hebben weer iemand aan de telefoon. En dat is Chris Koppens. Chris, uh, ja, ik zeg proost. Ja, hele goede avond. Proost. Ja, hele goede avond. Ja, want zo heet jouw single. Ja, ja. Ik zeg proost. Ja, Ja, nou ja, gewoon... Uh, ik, ik vond eigenlijk gewoon ook in deze tijd... dat, het, uh, dat je ook wel, onda ondanks de horeca is wat natuurlijk verschrikkelijk is... Ja, ja. ja. Uh, dat, dat je... Dat je wel kunt proosten gewoon thuis met je partner op de bank of uh, gewoon via videobellen gewoon naar uh, je kinderen of uh, naar nee, iemand anders en gewoon op zo'n keer zeggen van jongens, proost, cheers. Ja, ja, ja. Dat ook Ja, dat, dan, ja dat, dan had ik hem, want ja, ik zei, ja, waarom ring ik me nou uit? Ja, maakt niet uit. Ik vind dat op deze manier ook moet kunnen en dan om dan lekker, lekker gewoon een gezellig stukje muziek dicht te leggen, dan vind ik dat altijd toch wel mooi om te doen. Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad. Net wat je zegt, proosten, ja, dat kun je eigenlijk overal. Ja, Daar hoef je niet, niet specifiek voor in, de, in het café te zitten of uh, nee. he, aan de bar. Nee, dat, uh, dat kunnen we thuis, dat kunnen we buiten, uh, in de tuin. Uh, ja, noem maar ja, het maar. Om, ja, en, omdat het toch, toch een lastige, lastige periode voor iedereen is. denk ik van, nou is dat misschien wel een, een klein opkikertje, zeg maar. Ja, ja, natuurlijk uh, We moeten er wat van maken, laten we het zo zeggen. Ja, absoluut. He, we moeten de moed niet laten zakken. En, uh, nou, ja. Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Ja, Hé, hey, en... Uh, ja, leg er nog meer in het verschiet. Ben je nog met een andere single bezig? Ja, ik heb eigenlijk al nog een andere single klaar, maar die, heb ik nog, die moet nog ingezongen worden, maar de band ja. en alles is wel klaar. Okay. De, die, ik zeg koosjes gemaakt bij Manfred Jovenelis. Ja. En uh, deze die ik nu uh, uit ga brengen, die, uh, of die nu nog gekomen? komen... Die is bij Kees Stel opgenomen, ik wissel elke keer af. Ja, ja. Ik ben mijn laatste drie albums eigenlijk ook altijd zo geweest dat de helft van Manfred en de andere helft van Kees is. Ja, ja. Dat ik dan vind dat je dan een breder repertoire op je album krijgt. Ja, inderdaad. Want, ja, beide zijn verschillend inderdaad. het hebben. Ja, ja. Nou, je begrijpelijk. Want, uh, ja. dus, dus, uh, en die heet uh, Nog niet naar huis gaan. Dus, dus dadelijk als de v open is, dan laat ik die uitkomen. En die heet uh, Nog niet naar huis gaan. Oké, okay, nou ja, de, daar wacht ik op, want de, ja, ik ga ja, nog niet naar huis, want ja, de, hierna... De refrein, de refrein gaat eigenlijk zo van, nog niet naar huis gaan, we drinken er nog één voordat we gaan. Ja. Eh, want de nacht is nog lang, en dan, dan, dan, dus dan is het echt als horecoop is. Ah, ah oké. Okay. Ja, dus, dus daar wacht je nog even op. Ja, tuurlijk, wacht ja, even ja. Mee, totdat ze wij bij. En hopelijk is het snel, maar... Ja, goed, als je heel eerlijk bent en reëel bent voordat we weer aan het optreden kunnen in de café's, dus ik denk toch wel dat we komen weer mei-juni zitten, denk ik, hoor, op z'n... Mmm, ja... Op ze vroegst inderdaad. Op zijn vroegst ja, als je ja, vroegs ja, ja. bent. Dus dat uh, ja, je allemaal met Desnyans. Ja, nou ja, ik, ik, eigenlijk uh, heb ik het uh, een beetje het angstige vermoeden. Ja, dat, dat hoor Wel open gaat, maar dat soort, uh, dat soort dingen, uh, ja, eigenlijk nog niet uh, dan aan, de, aan de man is, zeg maar. Nee, dat mag dan nog niet. Dat geloof ik niet. Ik denk nee. dat ook ze, dan, ze wil gewoon alleen de droge horeca ja. Schat ik. En daarna de, de natte hoor Alhoewel dat die altijd supergoed zijn best gedaan hebben, allemaal. Maar goed. Jawel, ja, zeker de al. Aan, ja. De regering denkt er anders over, maar dat, dat en dat in dat kader. En dan werd het heel voorzichtig. Gemaakt. We hebben ook een tijdje gehad dat er maximaal 30 personen mochten. We moeten en zo. Dus je hebt wat kansen dat daar aan toe En je moet niet vergeten, ze zijn nu volop aan het enten. En uh, als je dadelijk een maand of drie, vier verder bent, dan heeft ze een heel groot gedeelte al wel entingen gehad. Ja. Dus dan moet het omlaag kunnen, anders heeft het ook geen nut, denk ik, de enten. Dus dan denk ik dat we tegen die tijd wel weer een keertje de wei mogen om het zo maar te zeggen. Ja, dat, euh, <laughs> ja, ja dan gaan we, laten we dat in ieder geval hopen. Hè? Laten ja, we die precies. hoofd vasthouden. Precies. hey en uh, Christ, uh, ja, waar kunnen mensen jou uh, volgen en uh, vinden? Ja, maar je kunt ze natuurlijk op Facebook vinden, onder de naam Chris Koppers gewoon. En uh, je kunt op mijn website ook, uh, maar daar goed, die is gekoppeld aan mijn bedrijf, hè. ik heb geen ja. keurslagerij ja. En uh, uiteraard, als je me googelt, uh, dan kom je allerlei filmpjes en dingetjes van me tegen, onder de naam Chris Koppers. Ah oh, oké, okay. en dat uh, gewoon... Ja, zingen op... dat ze in Brabant heel veel, zingen ja. de zingende Slager in Limburg ook, dus zingen... <laughs> ja, ja. daarom kom je van nergens bij mij uit. Uh, ja, dus, dus als ze gewoon bij YouTube de zingende slager indrukken, of op in ieder geval op Google... Ja, ...dan, dan we komen doen. ze bij jou uit. Ja, er zijn er stukken voor drie zingende slagers in Nederland, dus je komt automatisch... <laughs> kan, op, dan kan dan niet missen. Ik <laughs> hey Chris, ja. ik zou zeggen, ja... Eh, ...kondig hem lekker aan? Ja, dat is goed, dan gaan we doen. Nou, beste luisteraars, eh, eh, mijn naam is Chris Koppers, of ook wel de genoemde zingende slager... ...en mijn nieuwe liedje heet Ik Zeg Proost! En eh, ik zeg het met je mee... Ja. Hey, Dank je wel, Chris. Ja, Heel goed weekend. Hoi, hoor. hoi. vertelt: het leven is een feest. Dat uh. weet je pas als je er bent geweest. Laat de glazen klinken, iets gezellig drinken, met wat vrienden bij elkaar. En dan zeg ik troost, laat hem lekker smaken. Even weg. Positief zijn is een goede raad, een hart vol liefde dat wijd open staat. Laat het maar gebeuren, en dan op met zullen. echt het is de moeite waard. En dan zeg ik proost, laat hem lekker smaken, even weg, we gaan hem lekker. Ik zeg proost! Trek aan de bel, geef het hele stijl nog wat te drinken. Laat het maar gebeuren en op het zeuren. Ik zeg proost en laat hem lekker smaken. Chris Koffens, de zingerslager. Eh, Google lekker. En, eh, ja, je komt hem tegen. Oh ja, oh, de proost. Ja, proost, proost, proost. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer één. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Zo is hij dan. Geroen en Lieveling.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 Even. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in een leven? Robert van Hemert en hij zegt of hij zingt ja weet dat ik bij je ben. Blijf erbij. We gaan langzaam naar het nieuws van 7 uur natuurlijk. Maar uh, tot 8 uur ben ik bij u, dus zo uh, direct uh, nog een uurtje lekkere muziek. Jij was daar altijd toen ik je nodig had. Toen de Broken Het had je niet aan.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 Ghosts. sha na na na na I'm lying in my bed. sha na na na na still running through my head. I remember your face, bring me back to the things, and slow the music down, That's why I'm singing our song.